4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Griekenland voert een belasting in op onroerend goed. Het Griekse parlement heeft met de extra belasting ingestemd... waardoor het land een nieuwe internationale lening kan krijgen van 8 miljard euro. Alle partijleden van premier Papandreou's socialistische Pasok-partij... stemden voor, waardoor er net een meerderheid was. Meer dan 5 miljoen Grieken gaan de extra belasting betalen... via de elektriciteitsrekening. Wie niet betaalt, komt zonder stroom te zitten. De Eerste Kamer weigert de spoedwet van minister Donner... over de ID-kaart met voorrang te behandelen. Donner heeft in de wet geregeld dat burgers weer moeten betalen... voor een ID-kaart. Met de spoedwet wil hij een uitspraak van de Hoge Raad terugdraaien... waarin was bepaald dat de kaart gratis moet zijn. Vandaag behandelt de Tweede Kamer de wet... en daar lijkt een meerderheid voor te zijn. Donner had de Eerste Kamer gevraagd... zijn wet met voorrang te behandelen, liefst volgende week maar volgens de Kamer kan het best over twee of drie weken. De senatoren vinden dat Donner een uitspraak van de Hoge Raad... niet zomaar na zich neer kan leggen... en dat de minister veel te snel gaat. Een Amerikaan die in 1970 uit een gevangenis ontsnapte... is na 41 jaar op de vlucht aangehouden in Portugal. Amerikaanse rechercheurs hebben uit vingerafdrukken opgemaakt... dat de 68-jarige man de gezochte Amerikaan is. In 1962 pleegde hij een overval op een benzinestation waarbij de eigenaar om het leven kwam. Acht jaar na zijn veroordeling ontsnapte hij met drie andere mannen uit de gevangenis in New Jersey. In 1972 kaapte hij een vliegtuig op een vlucht van Detroit naar Miami. De 86 inzittenden werden vrijgelaten na betaling van een losgeld van een miljoen dollar. Portugal zal de Amerikaan uitleveren. Het weer op veel plaatsen mist, minimaal rond een graad of elf... In de loop van de ochtend breekt de zon door. Dan wordt het 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, de A27, Utrecht richting Gorkum. Bij het knooppunt Lunetten is de verbindingsweg dicht door werkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. al wakker met Kamran Ola en Engelhu Stol Goedemorgen, het is woensdag 28 september. U luistert naar Nu Al Wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek en het komend uur hoort u. Dat het oesterseizoen weer is begonnen en het dit jaar hipper moet worden dan ooit. Ook krijgen de bewoners van Assen twee onrustige weken vanwege een belangrijke militaire operatie. En spreken we met onze eigen jongerenvertegenwoordiger die gaat spreken op de VN-top in New York. Maar we beginnen met de elektrische auto's, het vervoer van de toekomst. Dat statement wordt ook vandaag weer breed uitgedragen op de Ecomobielbeurs in Ahoy. Er zijn in Nederland nu ongeveer duizend mensen met een elektrische auto. In vergelijking met ongeveer zeven miljoen voertuigen die op brandstof rijden... dan is het project nog best wel in de kinderschoenen. Ja, Ruud Koonstra is vicevoorzitter van het Formule E-team. De overheidsorganisatie die in 2050 iedereen in een, in een elektrische auto wil doen. Goedemorgen meneer Koonstra. Goedemorgen. Hoe krijgt u meer mensen in die elektrische auto? Nou, door gewoon meer elektrische auto's te maken... want ze zijn uitverkocht, continu. Dus dit is eigenlijk gewoon een, een schaarste? Er is schaarste elektrische auto's, ja. ja het toch, maar als er een schaarste is... dan komt toch het bedrijfsleven... die springt in de bres... en die gaat zo snel mogelijk produceren? Nou ja, ik weet niet of je het afgelopen jaar hebt gezien... wat er allemaal aan conceptcar en dan elektrische, elektrische auto's... wordt beloofd door de grote auto-industrie. Terwijl twee jaar geleden... Nou ja, toen werden we nog uitgelachen bij het idee. Dus het gaat wel heel snel nu. Ja, vele bekende merken maken nu hun eigen elektrische auto. Maar toch, het is nog niet helemaal ingeburgerd. Hoe komt dat? Nou ja, omdat twee jaar geleden bestonden ze nog helemaal niet. En er rijden er nu 1100 in Nederland. Um, er zijn inmiddels wel 100 meer dan je net aankondigde. Dus het gaat echt wel heel snel. Um, en eigenlijk, de, de, grote, uh, de grote merken met hun auto's gaan nu komen met de introductie. Dus ja. Uh, uh, wat er niet is, kan je niet rijden, maar uh, de trend is, uh, is ingezet en uh, het gaat ook niet meer terug, heb ik het idee. U bent een ontzettende liefhebber. U was een van de eerste die in Nederland reed in een elektrische auto. Denkt u dat u nou over tien jaar iedereen in zo'n auto kunt zien? Nou, iedereen weet ik niet, maar het gaat wel snel. Um, als je ziet dat uh, vooral in Aziatische landen, daar waar de meeste auto's verkocht gaan worden de komende jaren, en dan bedoel het met name China, waar, uh, ja, waar het gewoon... Um, en China zijn ze daarin heel duidelijk. Ik heb dat uh, meegemaakt hoe ze dat doen met, um, met scootertjes in Shanghai. In Shanghai was het een gehoorzichtingstad. Uh, en een paar jaar geleden hebben ze dan besloten dat het verboden is nog anders dan uh, elektrisch te scooteren. En die stad is totaal veranderd. Er nou, is daar natuurlijk wel een ander regime, want als je het niet doet, schiet je ze dood. Ja. Maar, um, maar het is ook echt leuk. Uh, dus ik denk dat je niet zo. Je hoeft mensen ja, het een keer te laten doen. Dan blijkt dat het voordelig is en dat het ontzettend leuk is en dat het ook nog goed is voor het milieu. Want je moet je goed realiseren dat wij zowel Nederland, Mexico City als delen van China, dat zijn de viesste plekken. Dus de meest gore plekken waar het gaat over luchtkwaliteit. Dus wij wonen op een heel vies plekje van de wereld. Ja. En dat gaan we echt voor een groot deel oplossen met elektrisch vervoer. En kunnen we dan straks ook vanuit Maastricht in één keer door naar Amsterdam of moeten we dan halverwege weer een stop maken? Dat kan ik al. Uh, dat kan ik al twee jaar met mijn auto, maar dan wel met de billen bij elkaar, dus dat gaat... Dat, gaat, uh, <laughs> dat is <laughs> dat, heel spannend. <laughs> dat, dat, dat is best spannend. Ja, dan kan ik maar, het anders vragen, uh, Maastricht Den Helder. Dan moet toch nog, nee, nee, nog een je paar bedoelt. kilometer verderop. met de Het is natuurlijk zo dat uh, een auto die gemiddeld... Uh, mijn auto gaat 220 kilometer ver, dus dat zou net kunnen. Heel veel auto's die nu op de weg zijn rijden zo'n 150 kilometer. Uh, en dat is te kort. Nou, je hebt nu nieuwe systemen, die, uh, uh, uh, er staan er al een paar van snellaadsystemen langs snelwegen. Op plekken waar normaal pompen staan, uh, staat nu ook een snellader. En dat is een uh, Japans snellaadsysteem. dat heet Shabamon, mm -hmm. en dat betekent vertaald laten we thee drinken. Dus in de periode van een kopje thee drinken, dus ik zeg even een kwartiertje, uh, is je auto weer opgeladen. Dus die systemen komen eraan. Wat er ook aankomt is dat... Uh, maar dan moet, de, pa maar actus... dan moet eerst de Partij van de Arbeid weer aan de macht komen... als, we eerst de, als het heet thee drinken. Hoezo dan? Want ik ben net wakker. Je moet me even helpen. Nu. Nou ja, kijk, we, we kennen de leider van de Partij van de Arbeid... die staat bekend als, uh, als, als thee drinken. Maar laten we naar het huidige kabinet het 20e, gaan. De tweede wat in het tweede gebeurd, sorry, is dat... Uh, er is dit jaar alleen al in de wereld... ...commercieel 100 miljard geïnvesteerd in nieuwe accu-systemen. Uh, de de, de nieuwste systemen die ik in China gezien heb... ...kun je nu uh, binnenkort zo'n 400 kilometer rijden op een volle accu. En uh, ja, die techniek zal zo snel uh, verbeteren. Dus ik denk dat... de, de ja, de accu-systemen ook steeds beter worden. En gisteren uh, maakte minister Schultz van Hagen ook bekend... 5 miljoen subsidie te gaan uittrekken... om waterstof als aandrijfvorm voor elektrische auto's te stimuleren. Wat is daar nu het voordeel daarvan in plaats van een accu? Nou, um, dat weet ik niet. Uh, want ik denk dat, uh, dat het... Wat dat is mijn persoonlijke mening. Ik, en ik kan niet helemaal in de glazen bol kijken... maar ik denk dat waterstof achterhaald is... Voor het stoppen in, in auto's. Het is een, een waterstof is, is. En dan praat je overigens wel over elektrische auto's. Hè? Want uh, uh, waterstof wordt gebruikt om via een brandstofcel... Uh, waterstof om te zetten naar elektriciteit. Dus het blijft een elektrische auto. Alleen in plaats van de accu heb je dan een, uh, heb je dan een, een ja, noem ik maar, een tank waterstof uh, aan boord. Maar die waterstof, ja, het is, het is een energie dragen. wel een hele schone. Maar hij, hij wordt gemaakt, en dat vind ik een beetje het lustige aan die. Wat als plezier niet is. Hij wordt in de stads toch nog steeds gemaakt vanuit... Kraakhelder. Nou, we gaan het allemaal zien of we in 2050 allemaal uh, in elektrische auto rondrijden. U rijdt er leuk. Het is, wel het... Leuk, tuurlijk, het is het zo leuk. Uit. U doet dat ja. twee jaar. Ruud Koorstra, de vicevoorzitter van het Formule E-team. Dank u wel. Graag gedaan. Tot ziens. En het is inmiddels bijna negen minuten over vier. Luister nu al wakker op Radio 1. En bij ons is aangeschoven Robert Smit. Die heeft gisteravond de hele avond voor de buis gezeten. Robert, wat heb je allemaal gezien? Nou, onder andere het wereld draait door. En uh, ja, daar zaten Martijn Reuser, Kiki Moussampa en Frits Barend. En die laatste was vooraf vrij duidelijk over de kans van Ajax. De Ajax? Nee, we, maken, we zijn volslagen oh, kansloos stoppen. vanavond. Helaas. Ah, maar, maar, ik, heb je, ik heb je wel eens optimistisch ja, gewoord. Nou ja, en onder... sterker nog, ook al, ook al ben je overtuigd van de nederlaag... weet Dan... jij het altijd zo te draaien dat we nog zin in die wedstrijd hebben? Nee, hadden. we hebben zin in die wedstrijd, want waarom? Ja, de woorden van Matthijs hadden duidelijk effect... want er is opeens toch een sprankje hoop, ons, Frits Barend. Dan is Madrid toch een beetje bang, want Madrid is wel een scheidploeg. Ondanks alle kwaliteiten die ze hebben. Ja, jij Kiki? Nou, een beetje laffe bedoeld hier. <lacht> <lacht> RTL Boulevard ging langs bij Wendy van Dijk. Zij presenteerde vandaag haar nieuwe typetjes voor het programma Ushi and the Family. Oma Betsy, moeder Gerda en dochter Boos zijn de drie nieuwste creaties van Van Dijk, die ook dit jaar weer bekende Nederlanders in de maling neemt. Zo deed oma Betsy mee aan de Max-geheugentrainer. Goed, en is het nu tijd. Nu komt zeker de, mom. de mop. De mop. Tot vanavond tot ja. Ja, ja, ik ga ja. er klaar van staan. Hoor. Goed, daar komt-ie. Ja, ieder jaar trapt heel bekend Nederland in de typetjes van Van Dijk. Maar er is iemand die ondanks de lage make-up Wendy herkent. Haar eigen kindje. Oh, mama, is je oentje? denk ik, hoe kan je dat weten? Ze is anderhalf. In Pauw en Witteman was jazzzanger Giovanka te gast... Ze is een groot fan van het roemruchte Blue Note label. Een hoogtepunt is voor haar de legendarische van Minnie Ripperton. Dus die moest even opgezocht worden op de plaatsspeler. Waar, waar, waar, je draait haar. Dat was hem. Hebben, hem. hebben jullie hem gehoord? Ja, we hebben hem gehoord. In de studio ook de gast, minister Melanie Schultz van Hagen. Een dame op stand. En ook zij deelt verstand over legendarische muzikanten. Is Melanie, is dit ook een beetje uw muziek, uh, dit of... Uh... Uh, nee, nee, ik wel eens Blue Notes en uh, dat zit volgens mij ook he? in jouw repertoire, ja. uh, jazz. Maar ook uh, veel moderner. Ik ben, uh, ik ben groot fan van mijn stadgenoot Armin van Buren. Kijk, En uh, ja, House. dat vind ik heerlijk, ja. En dat was gisteravond in Paul en Witteman. Dankjewel Robert Smit met het mediaoverzicht. Straks hoort u alles over het oesterseizoen wat vandaag is geopend. Maar eerst Hold Minaal van de Polyphonic Spree. He started the day with Walking along with his soul and his love De Polyphonic Spree hold me Nou, het is 14 minuten over 4. U luistert naar nu al wakker van omroep WNL op Radio 1. Amadjini dat schilderde de halve zaal weg. Abbas kreeg de handen op elkaar. En ook Nedjan Yahoo zorgde voor ophef. Alle drie stonden ze afgelopen week achter het spreekgestoelte van de Verenigde Naties. Komende week staat er ook een Nederlander. Ja, in 1971, dat is alweer 40 jaar geleden, stond een jonge prinses achter het VN-katheder. Beatrix sprak de algemene vergadering toe. Sindsdien wordt jaarlijks een jongerenvertegenwoordiger afgevaardigd. En dit jaar is het de 21-jarige Dirk Jansen. Goedemorgen Dirk. Goedenavond. Ik Jij... ben uh, New Yorkse tijd. Dat begrijpen we. Je gaat komende week speechen. Is je toespraak al helemaal af? Nou, niet helemaal af. Uh, je moet we schrijven aan hier korte. Ja? En uh, als het goed is, is hij dan af. Wat doet... Morgenavond. Wat doet eigenlijk zo'n jongerenvertegenwoordiger? En er zijn een aantal dingen. Nu, vanaf aan het loopt er een resolutie over jeugdbeleid. Dus als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar afgelopen, het afgelopen jaar, is het natuurlijk in het Midden-Oosten met de Arabische lente heel veel gebeurd. En het kwam deels uh, voordat het feit dat er heel veel uh, jongvolwassenen uh, eigenlijk geen baan konden vinden. Wel opgeleid waren we geen baan. Nou, zoiets bijvoorbeeld, uh, jeugdwerkeloosheid, uh, maar ook gewoon de impact van de economische crisis op jeugd. Dat gaan we bespreken de komende drie weken in een resolutie. En uh, bij de opening daarvan mag ik een uh, speech houden. En hoe lang doet die toespraak? Die toespraak duurt zeven uh, minuten uh, als ik hem niet overtref. Maar ik hoop dat ik uh, een half minuutje erbij mag smokkelen. Maar je moet wel echt aan een vaste tijd houden bij de VN. Nou, het, het mooie is: uh, jullie spraken net over Abbas, Netanyahu en, en uh, Arminit. Ik heb ook van uh, Obama bijvoorbeeld gezien. En uh, een minuut voor tijd gaat het uh, groene lampje naar oranje. En als uh, je tijd over is. Naar rood. Maar in ieder geval de, de, de, de, de, de, de ministers en minister-presidenten die gaan eigenlijk altijd over tijd. Dus ik weet niet of dat mij wordt gegund. Maar eigenlijk zou je binnen tijd moeten blijven. Okay, nou af en toe is de lijn wat slecht. Maar je bent nu weer gelukkig goed te horen. Um, wat Hallo. ga je eigenlijk precies zeggen? Nou, ik uh, ga eigenlijk... Um in de eerste geef ik een schets over het feit dat er dus veel is gebeurd... en dat het een urgent uh, vraagstuk is, namelijk het perspectief bieden aan jongeren. Maar wat ik ga doen in mijn speech is dat dat altijd natuurlijk al het geval is. Um, en dat je ook ziet in de discussies dat iedereen altijd zegt... nou, de jongeren zijn de toekomst. Ik denk dat die toekomst echt veel sneller voor de deur staat... en dat de VN een beetje de boot aan missie is, kort gezegd. Juist omdat er nu in deze tijd uh, iets unieks aan het gebeuren is... namelijk deze jongere generatie, mijn generatie die wordt steeds sneller eh, verbonden met elkaar. Dat is niet alleen maar via internet, ook al is dat een heel belangrijke rol, maar ook gewoon eh, door vakanties, door uitwisselingen, door het buitenland te studeren, maken we vriendschappen over heel de wereld. En in mijn speech eh, geef ik, neem ik deze ontwikkeling als extra reden waarom we nu moeten investeren in jongeren. Omdat ik denk dat het feit dat je veel meer verbonden met elkaar bent, eh, iets eh, ten goede, maar ook eh, ten kwade kan betekenen voor de toekomst. Um, en ik denk, uh, ten kwade bijvoorbeeld, nou, mijn shirts, die worden misschien wel in India of China gemaakt. Uh, zo is het voor heel veel jongeren in heel de wereld. We zijn heel erg verbonden. Maar als je nou te veel zorg hebt om zelf ervan uit te denken, voor geen werk, dan zal je uh, niet zozeer veel geven om jouw impact van je gedrag uh, op mensen aan de andere kant van de wereld. Uh, en dat kan dus een veel gevolgen ja, gevolg hebben voor, uh, voor bijvoorbeeld uh, milieu, maar ook gewoon de, de levens van kinderen. Maar je, uh, of, of, of volwassenen, mensen over heel de wereld. Maar nou, het mooie van die ontwikkeling dat je verbonden bent, is aan de andere kant ook weer wel: dat als ze wel allemaal kansen krijgen en perspectief hebben. Dat juist door die verbondenheid, dat je veel meer uh, voor elkaar kan betekenen. Dat je misschien wel uh, uh, bereid bent om een eerste prijs Ja. Maar dat je meer weet over een onderwerp. Zoals uh, de korriga Liberia, puur omdat ik uh, Liberiaanse vrienden heb. Nou, Dirk, en daar je... misschien uh, voor mensen echt opgekomen. gekomen. Nou, jij spreekt het komend week einde de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. Via Twitter, Facebook en vn-top.nl kun je jouw verrichtingen volgen. Dankjewel Dirk en veel succes Ja, Hartelijk dank. Het is 18 minuten over vier. U luistert naar Radio 1. En in Assen zijn op dit moment militairen gesignaleerd die in vol ornaat door de straten banjeren. En wat, waarom dat gebeurt, wat daar allemaal aan de hand is, dat gaat straks de majoor ons zelf vertellen. Ja, want we gaan eerst naar een, een, een onderwerp waar je eigenlijk honger van kunt krijgen. Want Cameron, eet jij graag oesters? Ik vind oesters wel lekker, ja. Nou, dat is goed om te horen, want het imago van de oester moet verbeteren. De oester moet hip worden en daarom wordt de jaarlijkse opening... van het Nederlandse oesterseizoen vandaag niet traditioneel in Zeeland gehouden... maar in Amsterdam. Kijk, de oesters die komen naar me toe. Een dj en speciaal voor de gelegenheid ontworpen oesterkleding... zal het imago van de oester goed moeten doen. Kees van Lieren is voorzitter van de Nederlandse oestervereniging. Ja, ja, die bestaat echt. Meneer van Lieren, goedemorgen. Goedemorgen. Is het nou echt zo dat oesters vooral door een oudere generatie worden vergeten? Dat uh, is zeker uh, in Nederland uh, het geval. Dus uh, in Nederland is het nog voor heel veel jonge mensen een vrij onbekend product. Hoe kan dat? Ja, hoe dat kan, dat, uh, daar kan ik geen verklaring voor geven. Het is al jarenlang een exportproduct. De zuiderburen, de Vlamingen, daar gaat 60% van de totale productie van de Zeeuwse oesters uh, ja, gaat naar, naar Vlaanderen. En uh, de mensen omarmen het product. Dus dat is een hele bijzondere situatie. Ja. En hoe willen u het product ja, voor meer jongeren toegankelijk maken bijvoorbeeld? Nou ja, wij zijn dus morgen natuurlijk bij Holland Casino. Dus uh, daar zijn heel veel jonge mensen uitgenodigd. Dus we willen dus een ja, wat hipper imago uh, de oester aanmeten. En hoe gaan jullie dat doen? Nou, in ieder geval uh, hebben we daar natuurlijk eerste klas. Uh, dit is de officiële opening van het, uh, het oesterseizoen 2011-2012. Uh, dus we hebben uh, oesters van uitstekende kwaliteit van de twee productiegebieden. De Oosterschelde en het Grevelingenmeer, die brengen we mee naar Amsterdam. En uh, ja, die zullen we daar natuurlijk uh, aan de consument uh, beschikbaar stellen. Een begin van een oesterseizoen. Hoe werkt het eigenlijk met seizoenen? Waarom is er een start en een eind van een seizoen met oesters? Uh, dat heeft alleszins te maken met het feit dat uh, zo uh, juni-juli dan gaan de oesters, wat wij in Zeeland noemen, melken. Dat betekent uh, dat ze doorschijnend zijn, wat uh, minder van, van vleesgehalte. Uh, nou, dan uh, valt het oesterbroed. En ja, laten we zeggen in september, dan heb je de start van het oesterseizoen, een nieuw oesterseizoen. Want voor dat oesterbroed uh, tot een. ...consumptieoester wordt, dan heb je meestal te maken met een termijn van drie à vier jaar. En wat maakt een oester nou zo lekker? Ja, het is, uh, het is zild. Het is een, een romige smaak. Het is, uh, ja, je zou bijna kunnen zeggen zinnenprikkelend. Het is de parel van de zeven zaligheden. Het is een bijzondere smaak. Een natuurproduct zonder enige toevoeging en het is bovendien uitermate gezond. Het bevat alle mogelijke A, D, B1, B2, maar ook mineralen zoals uh, calcium, zoals jodium, zoals magnesium. Alles zit erin, erop en eraan. Nu is er ook een gilde van de vergulde oester en uh, jaarlijks kunnen daar ook mensen toetreden. Wie komen er dit jaar bij tot de gilde van de vergulde oester? Uh, dat is een, uh, dat is Winston Kerstanovic van uh, RTL uh, Boulevard. En dat is uh, Johnny Hogerland, uh, de held van Zeeland, bekend van uh, de Tour de France, waar hij de bolletjes heeft gewonnen. Dat zijn de twee genomineerden. Die worden dus morgen uh, lid van het genootschap van de Vulde Oester. En waarom zij twee? Ja, we, hebben daar, we kiezen elk jaar uh, daar twee personen voor. Vorig jaar hadden we de Vlaamse minister van Mobiliteit, Hilde Krevits, En we hadden de topkok Sergio Herman. En ja, dit jaar is het uh, iemand uit uh, het entertainment en een, een, een bekende sportman. Dus elk jaar uh, voegen we twee mensen aan dat exclusieve genootschap toe. Maar het moeten dus bekende mensen zijn, want ik ben zelf pas 27 en een groot oesterliefhebber. Maar ik kan helaas niet tot het gilde toetreden. Uh, nou, dat is niet uitgesloten, maar niet morgen. Misschien komt u op de nominatie voor, een, uh, voor volgend jaar. Wilt u nu dat de oester een hapje voor de massa wordt? Moet iedereen dat gaan eten of moet het wel hip blijven, maar wel een beetje exclusief? Nou ja, het zal nooit een product voor de massa worden. Maar het is wel de bedoeling dat het, een, een, een, ja, dat het nu weggezet wordt als een trendy product. Hè? Dat, dat jonge mensen zeggen, nou ik wil absoluut een oester. En dat uh, we niet uh, meer in Nederland uh, het volgende tegenkomen. Dat de mensen zeggen, ja oesters, nooit van gehoord, nooit gegeten. Dat, dat, dat product ken ik niet. Een trendy product. De oester komt eraan en wel vanaf vandaag. Want dan start het oesterseizoen. Kees van Lieren, voorzitter van de Nederlandse Oestervereniging. Dank u wel en eet smakelijk. Ja, u weet het, wij zijn uiterst capabele interviewers. Maar als het aankomt op echte diepte interviews, dan halen we ons interviewkanon Jules Speksnijder erbij. En deze week was hij wat lastig te vinden. Hij moest zelf ook verzoeken en heeft iemand gevonden. Hij wilde niet vertellen wie. Een hele bijzondere gast die hij gaat interviewen. Jules Speksnijder, kom er maar in hoor. Ja, hallo Kamran uh, uh, en Inge -Lou. Normaal zit ik altijd bij jullie in de studio voor een uh, mooi verslag. Maar uh, ik werd opeens door een regisseur op uh, mijn vakantieadres gebeld. Want uh, ik moest dus nog een, een diepte interview houden. Nou, dan draai ik natuurlijk als Gilles Spek zijnde, zijn helemaal mijn handen niet voor om. En daarom heb ik uh, iemand aan de telefoon gevonden, bereid voor een interview. Hallo? Hallo, oh, met uh, Richard van Kampenberg. Richard, ja, ik, ik mag Richard zeggen, want uh, ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen. Ik ben op vakantie in Benidorm en ik zit bij jou in het hotel, hè Richard? Ja. Als ik Want jij hebt wel een bijzonder verhaal, hè? Want het is niet zomaar een hotel. Hoor. Ik zie, het is, het is heerlijk. Er is een, een zwembadje bij. Er is uh, een lichtstoeltje, een saunaatje, een, een niet heel rijkelijk, maar toch gevulde minibar. Hè? En, uh, en jij dacht, hè, laat ik in Benidorm een, uh, een hotel openen. Waarom? Ja, klopt. Ik, uh, ik kom zelf uit Zibbe, in Limburg. En uh, ik, uh, het is altijd mijn droom geweest om, uh, om, om uh, een eigen bed en breakfast te hebben in, uh, in, in Benidorm. En dat is goed. Uh, en dat is, is uh, nou ik mag zeggen, dat is wel heel goed gelukt. Mag ik wel zeggen? Yeah. Ik, ik zit eigenlijk maar... uh, constant, uh, constant volgeboekt. Ja, Richard, laten we eerlijk zijn. Uh, er is een reden waarom jij een bed and breakfast wilde beginnen in Benidorm. Ja, dat klopt. Uh, ik had uh, toen de tijd namelijk een buitenechtelijke kind verwekt in, uh, in Benidorm. Ja, en je bent fan van een bepaald programma. Dat, dat oh, stelt ook nee. Oh ja, oh, dat, dat, dat, dat bedoelde je. Had ik het andere helemaal niet meer vertellen eigenlijk? Nee. Oh. Nee, ik ben nou ook fan van Ik Vertrek, van, van de TOS. Ja, dat uh, is een programma ook... waarbij mensen, eigenlijk, zoals de naam al doet vermoeden, vertrekken. En, uh, ja. en dan worden ze gevolgd door camera's en dat gaat allemaal helemaal fout. Maar bij jou niet hè, Richard? Nee, ik dacht, uh, dat zal ook wel leuk zijn, dan ga ik lekker naar door lekker hek doen en dan zal het ook wel fout gaan. Maar eigenlijk is het gewoon een uh, gelukt allemaal. En dan had ik dus ja. een heel succesvol bed and breakfast. En dat was zeker niet de bedoeling? Nee, dat, dat vond die, die programmamakers vonden dat ook niet zo leuk. Want uh, zo'n succesverhaal, kunnen zij natuurlijk maar niks meer. Daar kijk je helemaal naar. Nee, maar je, je hebt toch wel echt heel erg je best gedaan om het te laten mislukken? Dat klopt. Ik, uh, ik had een stuk grond gekocht waar uh, vroeger... Uh, een uh, begraafplaats voor indianen lag, dus ik dacht uh, dat zou op de hek zijn. En verder uh, heb ik uh, expres uh, uh, uh, bouwvakkers gehuurd die alleen maar Spaans konden, zodat ik met ze kon communiceren. Maar verdorie, ja. uh, wat denk je, ik draai mijn rug om en uh, nu later staat het huis gewoon. Ja, dat zat niet in de planning hè Richard? Nee, ik dacht ik ga er alweer over doen, lekker, uh, lekker met de tros, met de cameramannen, maar uh, als ik het tegen het was gewoon zo af. Binnen een week was een hele bed en breakfast klaar, man. Ja, en toen heb je eigenlijk bewust geen advertenties geplaatst. Maar dat maakte die bed en breakfast weer heel erg exclusief. Ja, want uh, mensen dachten, ik ga toch op zoek uh, voor, voor mijn vakantie in Benidorm. Ik wil ik toch een beetje exclusief hebben, natuurlijk. Uh, dus ik, mensen, mensen die zoeken mij gewoon op. Ja, en met dubbele rijen staan ze voor de deur, man. Ja, en, en dat jij daar vervolgens eigenlijk in je blote tampeloeres uh, rondloopt ook, dat, dat trekt ook weer een bepaald publiek aan. Dit is alleen maar mooi. Vind is alleen ja. maar mooi. Moet ik zeggen, we hebben ja? ook wel een hele mooie, mooie penis heb, hoor, Dani van. Maar ik had het niet verwacht. Nee. En, en uh, heb je dan nog meer extreme dingen geprobeerd om uh, bezoekers weg te jagen? Ik heb piranjas gedaan in het zwembad. Maar? Maar er kwamen uh, uh, uh, echt uh, van die biologen op af, die, uh, die geïnteresseerd waren in dit speciale soort uh, piranja. Dus het, het helpt allemaal gewoon niet. Nee. En uh, uh, ik, ik heb ook begrepen dat je speciaal ook vallen bent gaan zetten in, in het huis. Ja, dat klopt. Uh, maar uh, mensen zien dat als een soort, uh, als, als een soort attractie. Dat ze, eh, je weet nooit wat er gebeurt in, uh, bij de breakfast van uh, Van Kampenberg. Je weet nooit wat er gebeurt. Hoe is dat? Het? Voor de tweede ligt je in de muizenval. Oh. Ja. En, en nu nou ja, heb je eigenlijk genoeg geld om te stoppen met werken. Uh, je hebt door dat geld uh, een, een Spaans model, heb je, ben je getrouwd. Uh, je rijdt een hele grote auto, maar je grote droom uh, is niet in vervulling gegaan. Nee, ik ben, ik ben uh, eruit geknipt uit het programma Exprek van de Tros. ben ik uitgeknipt. Dus ik ben er niet. Uh... Op de weg gekomen. Nou. Uh, Richard, mag ik jou hartelijk bedanken voor dit uh, inspirerende uh, verhaal? Ja, dat mag. Nou, dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Dank je wel, Jules Speksneiden. hang je er nog? Shul, Shul, Nee, Shul hangt er niet meer, want ik wilde vragen of hij volgende week gewoon wel bij ons in de studio zit. En ongetwijfeld is dan de meeste interviewer Jules Speksneiden hier weer aanwezig voor een diepte interview bij Nu al Wakker. Het is 28 minuten over vier, dat betekent twee voor half vijf. We gaan eerst naar een plaatje van The Doors. Light my fire. girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire The time to hesitate is through The time to wallow in the mind Try we weaken our only lose, And our love become a funeral pyre Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire, try to set the night on fire. Alle doors op Radio 1, u luistert naar Nu al wakker en straks hoort u de Leidse tijdschriften, want die zijn net weer op de deurmat geploft. Maar Zekker. eerst gaan we naar Assen. Want woont u in Assen of daar in de omgeving, dan bent u bij deze gewaarschuwd. De komende twee weken kunt u oog in oog komen te staan met een hoop bewapende soldaten. Vandaag begint namelijk operatie Falcon Autumn, de grootste militaire oefening in de afgelopen 15 jaar. De luchtmacht, landmacht en de Zee zullen vandaag voor deze operatie samenwerken om het TT-circuit in Assen in te nemen en vervolgens te verdedigen. Een van de officiers die deelneemt aan de oefening is major Peter Grotens van de Luchtmobiele Brigade. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heeft u uw camouflage verf al opgedaan? Uh, nou, ik bemoei me vandaag voornamelijk met de media die belangstelling heeft. En we zorgen dat het niet te druk gaat worden op het direct circuit... als we met allerlei die wil gaan kijken. Want dat gaat weer ter veiligheid ten koste. En wat gaat er gebeuren tijdens deze oefening? Uh, deze oefening die speelt zich dus af in een scenario waarbij de Air Mobile Brigade het samenwerkingsverband tussen de, luchtmacht, de brigade van de landmacht... en het defensiehelikoptercommando helikoptercommando van de luchtmacht... Uh, samen uh, optreedt... en uh, in een missiegebied een aantal uh, operaties moet gaan uitvoeren. En een van die operaties is de verovering van het uh, T-circuit. En het T-circuit is in, de, in dit scenario een, een vliegveld. En waarom is het een vliegveld? Waar waarom deze oefening? Zijn jullie bang dat het ooit echt gebe gaat gebeuren in Nederland? Nee, maar we moeten altijd blijven oefenen om op het ergste voorbereid te zijn. Deze oefening wordt overal aangekondigd als de grootste oefening van de afgelopen 15 jaar. Um, is dat het enige unieke aan deze oefening? Uh, nee hoor, nee. Uh, een ander aspect wat uniek is, is dat uh, in deze samenstelling weer een keer uh, zo geoefend kan worden. Uh, de delen van de luchtmobiele brigade en uh, heel veel helikopters zijn voortdurend op uitzending geweest uh, naar Irak, naar Afghanistan de laatste jaren. Uh, die zijn nu wel allemaal terug, dus hebben we hebben weer de mogelijkheid om het hele manoeuvreconcept uh, weer te gaan beoefenen. Met hoeveel mannen gaan jullie de actie eigenlijk uh, doen vandaag? Uh, in de hele oefening hebben we ruim 2500 deelnemers, maar er zitten natuurlijk ook een aantal observers-trainers die, uh, die moeten coachen. Die moeten controleren of het inderdaad allemaal goed wordt, uh, wordt uitgevoerd. Dan zitten er natuurlijk een stuk, een aantal uh, mensen die, de, die moeten zorgen voor de randvoorwaarden. Uh, maar vandaag uh, zal er een bataljon door de lucht uh, verplaatst gaan worden. Dan moeten we denken aan zo'n 500 personen die met helikopters op de grond uh, worden neergezet op de T-circuit. Dat gebeurt met helikopters en dat gebeurt uh, met uh, Fixwing, met 730 vliegtuigen. Die worden gedropt uh, aan parachutes. Dus die mensen in Assen weten niet wat ze gaan zien vandaag, joh. Ja, dat is natuurlijk een heel spectaculair gezicht. En, en zijn jullie dan een beetje zenuwachtig voor zo'n oefening? Of is dat gewoon penis voor jullie? Nou, penis is een groot woord. Uh, het is toch altijd weer uh, oefenen. En dat doen we niet voor niets, om beter te worden. Ehm... Uh, en dit is ook niet iets wat we iedere dag kunnen doen. En zeker niet op deze grote schaal. Uh, het tweede aspect wat bij dit oefenen komt, het is niet alleen het verplaatsen met helikopters en, uh, en vliegtuigen. Uh, gelijkertijd uh, is er ook nog een grote verplaatsing over de wegen aan de gang. Uh, dat betekent dat de konvooien gaan uh, verplaatsen van uh, de delen en de oranje kazerne bij, uh, bij Arnhem. Ook in de richting van Assen, om uiteindelijk aan te kunnen sluiten bij de troepen die door de lucht uh, daar neergezet zijn. Nu horen we de afgelopen tijd uiteraard veel over defensie als het gaat om uh, buitenland, over Libië, Afghanistan, Irak. Maar ook als het gaat over de bezuinigingen. Um, valt dan zo'n operatie nog wel te verantwoorden? Ja, in het budget van Defensie zit natuurlijk geld om, uh, om te oefenen. Dat zal ook moeten. Uh, ook het personeel bij Defensie wisselt. Dus oefenen zal altijd moeten. Dat is ook begroot. En bijkomend voordeel van het oefenen hier in, in Nederland. Een, een land dat, dat een erg. Uh, drukke infra heeft waar we niet grootschalig kunnen oefenen eigenlijk en in het verleden altijd uitweken naar oefenterreinen in het buitenland die wel heel groot zijn um... Ja, dat, dat kost meer dan dat wij nu uh, gaan betalen voor het oefenen hier in Nederland. Wat, wat besparen wij nu? Dat zijn grote verplaatsingskosten van, de, van troepen en materiaal naar het buitenland. En natuurlijk de huur van een oefenterrein. En zoals eerder gezegd, de inwoners van Assen kunnen de komende tijd uh, militairen op straat tegenkomen. Wat, wat gaan de burgers zelf doen? Mogen zij ook meedoen aan de actie of aan de. Ja, uh, wanneer het, het vliegveld, het is circuit dus, wanneer dat is ingenomen, dan wordt daar een basis op gericht. Net zoals we ook uh, tijdens missie een basis kunnen, uh, kunnen opbouwen. U uh, hebt dat gezien in Afghanistan bijvoorbeeld, uh, in koud. Dat denk ik uh, bij iedereen wel bekend is. Zo'n basis wordt nu ook op het dt e gebouwd. En van daaruit worden er uh, patrouilles gereden en gelopen in de omgeving van Assen. Daarbij wordt uh, contact gemaakt met de bevolking. Uh, de eerste vraag is, wilt u meewerken? En willen ze meewerken, dan zullen er een aantal vragen gesteld worden. Op dezelfde manier waarop wij ook patrouilles lopen in, in missiegebieden, om informatie bij die bevolking weg te halen. En welke reacties <tus> verwacht u daarop van de bewoners? Nou, tot nu toe uh, denken wij dat iedereen wel weet in de omgeving dat deze oefening plaatsvindt. Van tevoren hebben we natuurlijk veel contact gehad, ook met, uh, met de gemeentes, met de subgemeentes. Uh, het is allemaal aangekocht in hun uh, bladen. Uh, er worden flyers uitgedeeld in de gebieden waar we intensief aan het oefenen zijn. Op uh, die manier hopen wij dat iedereen weet dat deze oefening uh, plaatsvindt. Dus de mensen die niet schrikken. En die hebben we er waarschijnlijk al over nagedacht. Van, ja, we willen, vinden dat leuk, we willen daarin meewerken. En als we dat niet, uh, niet willen of geen tijd voor hebben, ja, uh, het is niet verplicht. Een spannende dag, een bijzondere dag. Vindt u het ook wel leuk? Jazeker. Ja, gaat er. Ja, dit. Het uh, is toch altijd weer uh, een, een heel spektakel. Uh, zoveel helikopters in de lucht, uh, zoveel voertuigen over de weg, uh, zoveel militairen, mannen en vrouwen met allemaal één doel. En een, en een prachtige zonnige dag ook nog. Ja, precies. Het begint wat uh, bewolkt. Dat is natuurlijk wat nadelig. Uh, met name voor de vliegbewegingen. Maar uiteindelijk uh, wordt het een prachtige dag. Maar hoe laat Noe gaat, gaat het beginnen? En een prachtige actie. Hoe laat gaat de oefening uh, de beginnen? De verwachting is dat de helikopters rond 12 uur uh, zullen beginnen met landen op dit uh, op circuit. Oeh, dat beloof we wel heel spannend te gaan worden allemaal in, uh, in Assen. Maar joh, Grotens, uh, ik hoop dat u het allemaal overleeft, want het wordt een gevaarlijke actie in uh, Assen. Dank in ieder geval dat u op dit vroege tijdstip ons al wel helemaal bijpraten. Luister naar Nu al wakker op Radio 1 en bij ons is aangeschoven onze nieuwsredacteur Bastiaan Nachtegaal voor... Het Nieuwsminuutje. Schok het nieuws uit Mexico. Naast zo'n school in Acapulco werd een witte tas gevonden... met daarin vijf hoofden van mensen. Op het moment van die gruwelijke vondst waren veel jongeren in de buurt. Het is nog onduidelijk om wie het gaat. Maar een paar weken geleden werden elders ook al drie hoofden gevonden. De autoriteiten van de Japanse, Japanse stad Fukushima... ongeveer 70 kilometer van de kerncentrale... die bij de aardbeving van 11 maart zwaar beschadigd raakte... heeft zojuist een plan bekendgemaakt... voor de schoonmaak van 110.000 woningen... De schoonmaak in de meest besmette zones van het gebied zal ongeveer twee jaar gaan duren. En dan van een heel ander statuur, maar ook nieuws uit Japan. De beurs die is daar inmiddels weer een paar uur open. De Nikkei staat tot nu toe licht in de plus. En tot zover. Het minuut. Dankjewel, Bastiaan Nachtegaal. Het is woensdag de dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen. Laten we beginnen met Vrij Nederland. Hoe de geheime dienst infiltreerde in de georganiseerde misdaad, kopt Vrij Nederland. Het artikel is gebaseerd op het boek Spion in de Onderwereld: de opkomst en de ondergang van geheimagent Paul H., dat deze week verschijnt. Vrij Nederland-redacteuren Marian Husken en Harry Lensing beschrijven het artikel de carrière van ex-geheimagent Paul Heddy. Die landelijke bekendheid kreeg toen hij in 2006 werd beschuldigd... van schending van het staatsgeheim. Als BVD-agent was hij lange tijd de schaduw van RARA-activisten en IRA-terroristen. Eind jaren negentig deed Harry onderzoek naar de wapen- en drugshandelaar Min Kok... en stuitte op de contouren van een corruptie- en seksschandaal... rond hoge overheidsfunctionarissen. Excellentie is het toverwoord in de onderwijsplannen van het huidige kabinet. Goed nieuws voor hoogbegaafde kinderen die zich vervelen in de klas... Maar worden ze er ook gelukkiger van? Vrij Nederland zocht het uit. Hoogbegaafdheid komt pas goed tot uiting als kinderen samen zijn met andere hoogbegaafde kinderen. Het allerbelangrijkste om te weten is, hoogbegaafde kinderen zijn normaler dan gedacht. En dus best normale kinderen. Kijk, dan HP de tijd. En uh, het is interessant voor jou, Ingelo, want ik geloof dat je bijna twintig uh, bent. Ja, nog één dag. Ja, kijk, nog één dag. De jongste presentatrice van Radio 1. En... We gaan het hebben over het leven van twintigers, want in HP de Tijd daar een heel verhaal over. Ze zijn de creatieven, denken dat ze alles kunnen. Een meesterwerk schilderen, ondertussen hun boek schrijven... en natuurlijk zijn ze ook nog eens zzp'er naast de normale baan. Tja, ze kunnen het allemaal. Uh -uh. Want eigenlijk is het helemaal niet zo. Ze denken dat ze dat kunnen. Mm -hmm. En verder beschrijft Bert van der Vier de foutste tv formats en heeft Jack de Vries het over de onmacht van Mark Rutte en Job Cohen... In een interview met ex-moslim Damon Golric. Ooit, ooit was hij de tweede man achter Eshan Yami. En inmiddels heeft hij niets meer met het voormalige comité te maken. Dat neemt niet weg dat hij zich inzet tegen de islamisering in Nederland. Het volgende uur hoort u hem hier op Radio 1. Ja, en we gaan even naar de tijdschriften die vandaag weer verschijnen. meteen door naar Zeeland. Want in Zeeland zijn er niet alleen maar oesters... Want uh, die, uh, die oesters, daar hadden we net over. Die worden vandaag in Amsterdam aangekondigd. Maar in Zeeland hebben we natuurlijk ook nog gewoon Good Old Bluff. En ze deden ooit aanzoek zonder dingen. Het ging anders dan bedachten. Wie verwacht er ook dat anders blijft. Zoals het is. Maar nooit hetzelfde aanvoel. Het is een kwestie van het zonlicht. En een kwestie van gewicht. Van de dingen die we doen, en ook de dingen die we zien in alle landen waar we wonen. En de dochters en de zonen elke ochtend naast de bed ik wacht hier op jou, ook als je naast het licht, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Ze raad zoekt zonder ringen en ik vraag niet om je hand, maar om je vingers die me wijzen op mezelf. Het ging sneller dan we dachten. Wie verwacht er ook dat we zo groot kan zijn dat het hoger gaat dan bergen en harder dan kan Dat de oceaan om diep plek bij het gat dat het kans laat. Ik wacht hier op jou, ook als je naast het licht je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Het zou dat je niets voor lief kan nemen, en dat het vener is dan dromen, ook al gaat het zo vanzelf, ik wacht hier op jou, ook als je naast belicht je gezicht op nieuwe mooiste blijkt te zijn, dit is een aan zonder eer. en ik vraag niet om je hand. Aanzoek zonder ringen van Blus. En inmiddels heb ik een, een boekje voor mij liggen, kameran. En dat heeft allemaal te maken met onze studiogast van het volgende uur. Ik kan je een tip geven. Het is, het is een boek waar je heel slim van wordt. Oeh, spannend. Afwachten wat dat zal gaan zijn. We gaan het eens even naar Turkije. Want daar is Maxime Verhagen. Na al het gedoe rondom het Doe eens normaal, man. Incident van afgelopen week is alweer bijna iedereen vergeten... waarom dit alles begonnen is. PVV-kamerlid De Roon vergelijkt de Turkse premier Erdogan met een islamitische aap die weer uit de mouw komt. Vandaag breekt de tweede dag aan van het werkbezoek dat Maxime Verhagen brengt aan Turkije. Nederland wil namelijk intensiever gaan samenwerken met Turkije op economisch gebied. Anne Porta is analist bij het Turkije-instituut. Goedemorgen meneer Porta. Goedemorgen. Kan de gedoogpartner van de PVV zich na deze belediging nog wel in Turkije vertonen? Nou, in principe wel. Ik bedoel, uh, als uh, onze diplomaten hun werk goed hebben gedaan, en volgens mij hebben we dat zeker, dan uh, is dat gewoon wel uitgelegd aan de aan de Turkse collega's. Hoe uh, ervoor precies een stilsteekt hier in, uh, in Nederland, hoe die regering in elkaar zit. Uh, dus ja, uh, in principe moet dat niet een heel groot probleem zijn. Overigens leeft het issue ook niet heel erg in Turkije. Dus want het leeft niet in Turkije, want aan de islamitische aap die uit de maal komt, is geen aandacht besteed op Turkse media. Uh, nou, de, kijk, de grote kranten hebben um, wel uh, enige aandacht besteed hieraan. In ieder geval een paar kleine berichtjes geplaatst hierover. Maar um, ja, de. Er zijn heel veel andere dingen die de Turkse gemoederen momenteel bezighouden. Uh, waar de betrekkingen met Nederland nou niet echt onder vallen. Dus ze zijn er nog redelijk laconiek onder eigenlijk. Ja, en kijk. Um, het is natuurlijk ook gewoon zo dat... Uh, dat meneer Rutte in duidelijke bewoording afstand heeft genomen... van, uh, van de termen gebruikt door, door de PVV. En uh, dat heeft ook... Uh, nou ja, dat, dat dat dat zo is gebeurd. Dat is ook uh, zo gepresenteerd in de Turkse media. Uh, en het is overigens ook niet de eerste keer... Uh, dat uh, de PVV zich zo uitlaat... over premier Erdogan. Uh, dus je zou wellicht ook kunnen stellen... dat het Turkse publiek er in ons ook wel aan gewend is. Um, maar uiteindelijk is dit uh, momenteel ook gewoon niet... een, een politiek issue in Turkije. En hoe belangrijk is het nu om die economische banden... met Turkije warm te houden voor Nederland? Nou, dat is natuurlijk wel behoorlijk belangrijk. Zeker als je bedenkt dat het handelsvolume tussen Turkije en Nederland... Uh, over het afgelopen jaar meer dan 6 miljard euro bedroeg. Uh, waarvan het grote merendeel toch ook wel gewoon... Nederlandse export naar Turkije was. Nederland exporteerde voor zo'n 4,5 miljard miljard euro naar Turkije in 2010 en inmiddels over de eerste helft van 2011 is dat ook zo ongeveer 2,3 miljard. Dus um, ja, de banden met Turkije zijn wel belangrijk voor Nederland. Um, alleen, uh, ja, ik denk dat, uh, dat op diplomatiek niveau uh, een aantal dingen gewoon goed zijn uitgelegd aan de Turkse partners. En is dat waarschijnlijk is dat ook wel de reden geweest... dat premier Rutte in zulke sterke bewoordingen afstand nam... van Wilders en uh, de Roon? Precies. Dat denk ik ook. Ik denk dat uh, overigens die uh, bilaterale handelsbetrekkingen wellicht voor Nederland dus ook wel belangrijker zijn dan voor Turkije. Um, en dat verklaart wellicht ook waarom, uh, waarom Rutte daar... Uh, op dat moment zo'n punt van maakte... Uh, want we exporteren als Nederland gewoon veel meer dan, uh, naar Turkije dan we importeren uit Turkije. Hm. Um, dus in die zin is het ook niet een hele gelijke relatie. Er uh, is gewoon een, een aanzienlijk handelsoverschot met Turkije van bijna 2,5 miljard euro. En strategisch uh, ook natuurlijk de gateway tot de Arabische wereld. En zeker nu ook in Libië. Absoluut. En... Dat is nu uh, wat ook juist de Turkse gemoederen zo bezighoudt. Het is absoluut niet de betrekkingen betrekking met Nederland, maar het is inderdaad de Arabische lente. Erdogan die nu in New York, uh, of die in New York zat. En, bij de Verenigde Naties. Uh, ja, absoluut, ja. En, en daar de, de Palestijnen ondersteund bij hun uh, streven naar, uh, naar een zetel. In 2012 vieren Nederland en Turkije het 400-jarige bestaan van de Turks-Nederlandse betrekkingen. Dus u zegt eigenlijk dat Wilders daarvoor niet echt. Hij heeft daar geen scheurtjes in veroorzaakt, bijvoorbeeld. Nou ja, kijk, het ligt natuurlijk wel heel gevoelig. Vooral aan de Nederlandse kant. Door die aparte gedoogconstructie. Ik bedoel. Uh, dus. Um, ja. De VVD en het CDA. Die, uh, voor hun is het denk ik wel lastig ook. Om dit allemaal goed te managen in dit stadium. Uh, het is ook inderdaad een. Ja. Het is een belangrijke. Uh, ja wordt een belangrijk jaar, 2012, waar dus er wordt stilgestaan bij, bij de bilaterale betrekking van 400 jaar. Um, maar, en ik denk dat dat aan de Turkse zijde, dat wellicht, uh, in ieder geval op diplomatiek niveau, ook wel wordt aangevoeld, uh, hoe de uh, gevoeligheden in Nederland liggen en dat, uh, dat je daarom ook niet een hele... Een hele grote reactie ziet van Turkse zijde. Het wordt een beetje, uh, wellicht ook wel doodgezwegen. Minister Verhagen gaat vandaag de economische banden met Turkije verder aanhalen. Anne Porta van het Turkije-instituut, dank u wel. Ja, en het is um, negen minuten voor vijf. U luistert naar Radio 1, nu al wakker. Straks worden we helemaal bijgepraat vanuit Washington... door onze correspondent Wouter Zandingen. Maar nu is muziek van Raccoon, brother. It's 4 o'clock, the rain has stopped. He's in too deep, he ran out of luck. Nowhere he can go And his old friends, they left the spot Because of the little time he's got Not that they ever warned him, though If you can't give her space We're afraid it's too late You got to let her go now Or we can't help you, brother All he thinks, the love is gone The brokenhearted, they must be strong You still got us Well there's this yearning In the stomach Pain and doubt about why she done it And pride that tells him To shut up If you can't Give us space We're afraid It's too late You got to let go now or we can help you brother Or we can help you, brother. De Holland-Amerika-lijn met Wouter Zantingen. Ja, over 405 dagen is het zover. Dan gaan de Amerikanen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen van 2012 krijgt democraat Barack Obama een tweede termijn. En wie wordt zijn republikeinse tegenkandidaat? Met nog meer dan een jaar te gaan is de campagne al volop begonnen. Tijd om Washington zelf eens onder de loep te nemen. Sinds de verkiezingen vorig jaar is het een zooitje in D.C. De stad heeft een lange geschiedenis met corruptie... en we spreken daarover met onze correspondent in Washington... Wouter Zandingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de corruptie in Washington echt zo groot? Uh, nou, je moet het natuurlijk in verhouding zien, maar naar West-Europese en Amerikaanse standaarden is de politieke corruptie hier heel erg groot. En hoe komt dat? Ja, er is een aantal oorzaken. Uh, Washington DC is van een oorsprong een uh, heel erg sterk verdeelde groep, waarbinnen uh, ja, etnische groepen massaal op hun eigen kandidaten steunen. En uh, verkiezingen vinden plaats binnen kleine districtjes, waarbinnen dan politici allemaal kleine hun eigen cliëntele uh, netwerken opbouwen. En dan delen ze baantjes uit en geld en ze houden ze dan hun eigen positie in stand. Het is heel moeilijk voor uh, nieuwkomers om daar dan weer door te breken. Uh, dit wordt nog eens verergerd uh, door het feit dat in Washington DC er uh, eigenlijk maar één partij is die er toe doet. Uh, het heeft in de geschiedenis van de Verenigde Staten namelijk nog nooit uh, uh, voorgekomen dat de republikeinen in het tasbestuur zijn gekozen in DC. En dit betekent dat eigenlijk alleen de voorverkiezingen van de democratische partijen ertoe toe doen, en omdat uh, bij de voorverkiezingen veel minder strakke regels zijn en alleen maar geregistreerde democraten uh, mogen stemmen, ja betekent het dat, uh, dat het makkelijker is om met een kleine groep mensen uh, toch de macht te houden. En is het anders dan in andere steden? Uh, nou, ja, het is uh, wel. Ja, het, het is anders en erger dan in andere steden. Is het in zekere zin ook. Um, nou, hoe het kan, dat heeft. Uh, uh, toch ook oorzaken die ik ook net genoemd heb, maar het heeft er ook mee te maken dat Washington D.C. een stad is, uh, ja wel één stad is, maar uh, toch echt twee werelden heeft. Je hebt een, een blanke bevolking die ja, gemiddeld 100.000 dollar per jaar verdient en een zwarte die minder dan 37.000 dollar per jaar verdient. Onder de witte bevolking is de werkloosheid 8%, onder de zwarte bevolking 23%. Dus je hebt een enorme uh, verschillen en, en ja, door die verschillen heb je heel veel uh, ja, wantrouwen tussen, tussen groepen. Uh, en, en dat leidt tot, uh, tot corruptie, omdat mensen toch hun eigen uh, ja, groep steunen. Vorig jaar, wat is er toen gebeurd tijdens de burgemeesterverkiezingen? Ja, wat er tijdens de burgemeesterverkiezingen is gebeurd... Uh, uh, de burgemeester was toen Edu uh, uh, en Fenty. En hij was bezig met het doorvoeren van hele grote bestuurlijke hervormingen om de stad beter te organiseren. Nou, dit leverde Fenty heel veel vijanden op bij de uh, politieke elite. En dit leidde ertoe dat er ja, een hele smerige campagne tegen hem werd gevoerd... Uh, waarbij hij werd uh, afgeschilderd als iemand ja, die alleen maar zou opkomen voor de uh, rijkere uh, inwoners van Washington, D.C. Nou, uh, Vincent Gray, die uh, uiteindelijk de verkiezingen won en nu uh, burgemeester precies, betaalde een andere kandidaat, Sullivan Brown... ...om ja, heel grof kandidaat uh, campagne te voeren. Dus ja, allemaal uh, ja, smerig geleus te noemen en hem af te schilderen als iemand die alleen maar aan, aan, aan, aan blanke mensen dacht. Denk nog maar een beetje aan wat, uh, wat er gebeurde in New Orleans hè, met, met, uh, met Bush. Dat Kanye West zei, uh, uh, George Bush doesn't care about black people. Een beetje zo'n zo achtige uh, campagne. Dus die man werd toe. echt betaald nou. om mensen zwart te maken? Ja, en hij, hij werd toen ook, uh, tot het stadsbestuur werd hij ook uh, gekozen. Hij kreeg ook een mooie positie. Tot uh, men erachter kwam dat hij een 13-jarige meisje had aangerand... en dat hij mensen met een pistool had bedreigd. Dus hij ligt er nu uiteindelijk uit. Maar, dat is toch uh, te veel ja, voor Washington. Dat, was dat, uh, dat gaat er niet door. Nee, inderdaad. Dat ging er gelukkig uiteindelijk niet door. Maar toch heeft de corruptie in Washington best wel een lange geschiedenis. Een goed voorbeeld daarvan is councilmember Marion Barry. Zeker geen lievertje. Wat is zijn verhaal? Ja, hij is echt een instituut hier in Washington. Hij was burgemeester van 1979 tot 1991. En onder zijn stad is de stad, ja, onder zijn leiding is de stad uh, volledig verloederd. Hij uh, wordt Washington DC de murder capital, de stad met het hoogste aantal moorden uh, in Amerika. Nou, in 1991 uh, werd hij betrapt door de FBI en werd hij op film gezet. Terwijl hij uh, luid schreeuwend gearresteerd werd. Terwijl hij uh, uh, ja, crack aan het gebruiken was. Maar ondanks dit alles en ook nog eens echt hele grove corruptieschandalen, werd hij in 1994 weer verkozen tot burgemeester. En toen is dus, ja was het echt te veel voor de Amerikaanse federale overheid. En die hebben toen ja, het stadsbestuur direct overgenomen. En uh, tot ja, vijf jaar lang uh, mocht de stad zichzelf niet besturen. En werd het gewoon uh, rechtstreeks door het Amerikaanse congres uh, financiën uh, gedaan. Denk je dat het de komende jaren beter wordt in Washington DC? Um, ik zie het niet gebeuren. Kijk, Fenty was. Iedereen dacht met Fenty dat het beter zou gaan. Fenty werd ook verkozen tijdens de tijd dat het uh, economisch wat beter ging. En dat er ja, wat meer eenheid zou zijn binnen de partij, uh, binnen, het, uh, binnen de stad. Maar nu het economisch weer wat slechter gaat en, en de divisie tussen uh, ja, uh, blank en zwart, tussen arm en rijk, die die nog steeds groter wordt. Ja, is de kans dat het beter wordt uh, op korte termijn niet groter. Het is vooralsnog huilen met de pet op. Dankjewel Wouter Zantingen, onze WNL-verkiezingsexpert. En volgende week horen we weer een verkiezingsupdate van jou. Ja, het loopt tegen vijf uur. Dat betekent dat ons eerste uur van uh, nu al wakker en ons derde uur van de WNL-nacht erop zit. Nog één uur te gaan. We zijn straks bij u terug. En dan gaan we het hebben over ja, iets voor dummies. Want we hebben een studiogast. Maar eerst gaan we naar het journaal van vijf uur. Tot zometeen. Blijf luisteren. VNL.